Uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Eerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. We gaven in april veel geld uit. Sinds de Tweede Wereldoorlog consumeerden we niet zoveel, zegt het CBS. Verslaggever Nick Wouters, jij bent even in die cijfers gedoken. Uh, waar gaven we ons geld allemaal aan uit? Ja, waar niet eigenlijk. Overal aan. Kleding, schoenen en personenauto's. En ook is er weer meer uitgegeven aan restaurants. De sportwedstrijden ook, want in april waren er versoepelingen. Er komt publiek bij wedstrijden, bij eredivisiewedstrijden... een beetje aan het staartje van de maand. En ook de terrassen gingen toen open. En je ziet dat mensen dan meteen ook meer gaan uitgeven. Vanochtend kwam ook naar buiten dat de economie er na corona best goed uitziet. De werkloosheid lijkt ook mee te vallen. Dat komt vooral doordat de overheid veel steunpakketten uitdeelde. Er is weer slecht nieuws voor starters. Vorige maand zijn de prijzen van kopenhuizen harder gestegen dan in de maanden ervoor. En toen ging het al heel hard. Het kopen van een eigen stekkie was in mei volgens onderzoekers van het CBS... bijna 13 duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste stijging in 20 jaar tijd. Billie Eilish zegt sorry voor een video van een paar jaar geleden. Daarin playbackt ze een liedje waar een scheldwoord voor Aziatische mensen in zit... Billy was toen 13 of 14 en wist niet wat het woord betekende, maar dat vindt ze zelf geen excuus. De zangeres zegt op Insta dat ze zich doodschaamt en moet kotsen van haar eigen gedrag. Mensen maken nog steeds de schade op na het noodweer van de afgelopen dagen. In Leersum in Utrecht raakt een aantal huizen onbewoonbaar en ook in Alkmaar zijn er problemen. In het huis van Kira valt niet meer te leven. Toen ze het zag, kon ze er nog wel om lachen. Ik sta gewoon tot mijn enkels in het fucking water, jongens, in mijn huis. Oh, wat erg. Maar later schrok ze toch wel. En alles moet eruit. De vloeren, de plinten, de... de ja, alles. Mijn bed heeft lades en daar lagen allemaal dingen opgeslagen. Uh, dingen van mijn overleden opa, diploma's. Uh, ja, dat is allemaal niet meer te redden. Ze is nu nog op zoek naar een nieuwe woonplek. Het weer af en toe zon vandaag en dan gaat op 18. In het zuiden kan het een beetje motten regenen. Morgen verandert er weinig, in het binnenland dan wel ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Goed nieuws over de afsluitdijk, want die is in beide richtingen weer helemaal begaan... bij de stevinsluizen. De technische storing is namelijk opgelost, dus je hoeft niet meer om te rijden via Flevoland. Tot zover de verkeersinformatie.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 mensen bij elkaar die goed kunnen zingen. En dan krijg je dit. Nou, nou per se. Ik wel, eh, want anders eh, zou ik het niet draaien, denk ik, toch? Nou, niet per se. Maar goed, het is een uh, nummer wat ooit is gejat geweest. Dus tenminste, uh, zij hebben het gejat. Uh, Steve nou, gejat ze hebben het helemaal niet gejat. Ze oh. hebben gewoon een uh, hartstikke mooi liedje opnieuw oh, Nou ja, ik zeg het gewoon plekken plat uh, dat ze ah, het gejat kom, ja, hebben. Ja, dus, uh, zo werkt dat niet. Hebben jullie gisteren uh, top ja, het op uh, gezien, of niet? Top op. Top, nee, nee, nee top. Top. Ik heb vorige, week, duchten vorige, duchten vorige week heb ja. ik hem wel gezien. Maar... Ook... Ik moet zeggen, die Penny te mager, die ziet er nog steeds niet heel verkeerd uit. En nee. daar ja, ja, heb nee. echt veel verstand van natuurlijk. Maar ja. ze lijkt ook niet echt aan alle kanten te zijn opgestrakt. Dus ik moet zeggen, die heeft de tand destijds goed doorstaan. Ja. Ja. Ja. Maar goed... Uh, ja. Wat had je daaruit uh, gezien? Ja, ja. Dan ja. Dan zie je, je hebt het net even over twee mensen die bij elkaar goed kunnen zingen. Maar ik zag daar het clubje Tavares. Oh, daar, ja. ja. Onze Kaap Verdeiane. Heaven must be missing an angel. Ja, dus ik moest weer even... Ik zag mezelf weer in de Boeddha staan met Dien achter de bar. Eww. Op een zondagmiddag. <laughs> en uh, ja, toen de tijd vond ik een immense tyfusherry. <laughs> dus ik uh, ging eigenlijk af en toe naar de Boeddha... omdat de andere vrienden daarheen gingen. Maar ik was natuurlijk uh, een eigenlijke mens. Is het nou waar, waar, waar uh, ik woon? Zat daar Boeddha? Nee, nee, Het was meer toch uh, het dorp in. Meer dorp in? Me meer... Uh, meer richting Zeestraat, om het zo te zeggen. Dus niet helemaal aan het begin van de haltestraat, maar een stukje door toch. Maar wat zit daar nu dan? Ja, daar zit ik net aan, terwijl we het erover hebben, aan te denken. Er ik een opticiën tegenwoordig in de oude boerderclub. Ja, is dat zo? Volgens mij zie-optiek zit er nu. Ja, dat is waar ik woon. Ja, nee, jij woont daarnaast. Jij woont er schuin... Uh... Ja, maar het is wel dan is die hele toch galerij. Ja, heb je gelijk. Ik dacht dat ja. het uh, verder weg was. Ja, nee. Uiteindelijk uh, is, is, de... is dat uh, Jupiter Plaza geweest. Ja, ja. ja precies. Maar ja. dat pand hebben ze altijd laten staan. En uh, dat, uh, dat, ja, daar hebben we verschillende dingen in. Uh, ja, maar gezeten. dat pand is uh, een, een monument. Ja. Dus daar mag niet... Uh... Er is kugnetjes omheen gebouwd en uh, in een van die appartementen daar woon jij. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Toch goed gezegd. Heb je heel ja, goed gezegd. Maar de Boeddha-club was uh, uit lang vervlogen tijden, denk ik. Ja, ja. Ja, dat was Maar goed, Zandvoort uh, heeft, geloof ik, iets van tegen de tachtig uh, horecagelegenheden. Als ik me niet vergis. Nog steeds? Ja. Ja. Illustre horecagelegenheden ja. hebben we al gehad. Uh, ja, ja. op het uh, Stationsplein, om maar even wat te noemen. Ja, dan ga je heel ver terug. Dat is nog verder terug. Daarvoor had je Caramella. Ja. ja. Daar hebben G en ik nog eens een keer een aantal avonden in door hem door hem gezelligheid. Nou. Ja. <laughs> Waarvan G uiteindelijk uh, naast het, het vrolijk spelende duo Florida, duo Florida op het, het podium belanden onder een dan GELACH <laughs> Kontro, heeft, je moet alles van alle kanten bekijken. Nou, hey, dat, dat, dat, dat, dat, ja, Ik waar, weet dus ja. nu ook niet waarom ze dat uh, noemt. Van nieuws van alle kanten, zeg ja. Ja, ja. Ja. Dat snap ik ook. Dat snap, dat snap oh, ik nu ook. Geweldig, ja, en ja. ja, dus uh, wat dat betreft. Uh, nou, ja, dat waren wel mooi. Ja, Mooi was mooi. Eigenlijk. Ja, ja. ja. en wat, wat, wat niet zo mooi is, is dat uh, soms hè, wordt na uh, heel veel tijd. een Horeca, etablissement, een kroeg, of waar is het dan overgenomen door anderen. Want zo gaat het natuurlijk. Mm -hmm. En die, uh, sommigen die slagen er echt in om de ziel uit zo'n bedrijf te rossen. Ja, dus vind nou, ik eigenlijk is, vind ik dat zo jammer. Dat heb ik ook nog wel eens een keer meegemaakt op een van die Wanneilanden. Uh, het oude Badhotel Bruin, daar is uh, gewoon uh, de hele ziel gewoon in uh, één keer uitgerost. Puil is dat? Hè? Ja, dat, dat is uh, op Vlieland. Uh, oh. Dorpstraat, daar, uh, daar zat een vermaard hotel. Weet nog een leuke anekdote daarover. Dus uh, nou, ja, dat is nog grappig. Ja, dan kort. betrof het hier in Oudraa. Jaap met uh, persische kleedjes. En nee, ja, bijna. Het scheelt niet veel. Maar, een, een beetje faberesk. Ja. Nou ja, ja. bijna. Dat, ja. Dat, dat, schelde, het scheelde uh, niet veel. Maar de man was, uh, Anton Bruin, was de laatste Bruin die daarin zat. En hij had als hobby wijnen. Oh. Moet je niet denken aan die andere mafkees die op, uh, op die uh, commerciële televisie alleen maar wijn en wijn, wijn loopt te roepen. Want uh, hij had dus echt verstand daarvan. Maar uh, hij had natuurlijk uh, ook een keuken en, en noem maar op. Dus uh, er waren een van die paladijnen die liepen daar rond om uh, het eten uit te serveren. Dus, o, kort, ja. Ja. Uh, en op een gegeven moment uh, zit daar een man en die neemt al wat, wat te eten en een wijn erbij. Maar hij zegt tegen die gozer, die wijn is niet goed. Dus die gaat terug naar die Anton Bruin. Anton Bruin, soort type piraat met, uh, met van die oorbellen in zijn... Uh, ja. Die gaat naar die uh, man toe en die zegt, uh, u heeft dit gerecht. Ja, zegt die man. En u heeft deze wijn? Ja, zegt die man. Ik had het niet gedaan, zei hij. Dus, <laughs> Heel vilijn eigenlijk. Ja, maar de wijn was natuurlijk wel goed. Die wijn was gewoon goed. Ja. goed nou, had de man had, alleen had gewoon geen verstand zijn, van... Zijn, ja, maar had gewoon geen verstand van... wat je nou bij, bij je eten met wijn erbij moest doen. Ja. Zal die wijn zijn? Hè? Ja, kijk. Zijn. Als hij dan Anton Bruin had gevraagd... van welke wijn adviseer... Ja. dan had hij uh, geadviseerd. Maar dat heeft hij niet gedaan. Eigenwijze drol dus. Akkoord. Ja, nou, ja, duidelijk. Dat nou, was dan de anekdote. Uh, het de ging plaat. over de ziel ja. van, uh, van iets ja, eruit zeker. halen, want dat uh, was de aanleiding. Ja. Maar goed, uh, ik heb wel uh, heel veel dingen hier de ziel eruit uh, zien ja, uh, gaan. Uit, uit bepaalde zaken. Maar dat noemen ze gaan, Jaap. Dus dat gaan we niet meer ja, stoppen. Ja. Nee. nee, nee, zo moet je het ook zien. Ja, ik hoor net een stukje muziek. Zo moet zien. Ja, en dan? Ja, uh, doe maar. Ach. Ja, modern hoor. <laughs> ja, zeker weten. Dat we aan het begin van jaapskut nu maar doen. Nou, dat doen we zo nog wel. At first we started at Roku. Taking me places I ain't never been. But now you're getting comfortable. Ain't do most things you didn't no You're slowly making me pay for things your money should be handling. And now you best to use my car. Drive it all day and don't feel the And you have the audacity to even come and step to me, ask to hold some money from me until you get your check next week. You trifling, just for nothing type of brother. Silly me, why haven't I found another? A baller What times you hardly need someone to, to help me out instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Keep paying my bills, keep paying my telephone bills, keep paying my automobile and speeds perpetrating to your friends that like you be falling and then you use my cell phone calling whoever that you think at home and then when the bill comes all of a sudden you be acting dumb don't know none of these calls come on your mama don't here more than once you try to good for nothing type of brother silly me why well, had a eye Another a baller. When times get hard, needs someone to, to help me out. Instead of a scrub like you, who don't know what a man's about. Pay the bills. De, de, de, de e hmm, die iPad heeft er zin in. Die iPad heeft er zin in, Frank. Ja, het is allemaal wat. Ik zag een Kano, een kind door de Haarlemmerstraat heen bij de Franse Suppen. Ja, super. door de Haarlemmerstraat. Dat hebben ze gedaan. Bijzonder ja. Afgelopen week. Ik zat op strand te eten. Ik zag al mijn bedjes vliegen. Ja waar je? Ik zat bij uh, zes. Oh daar, ja ja, dat is uh, even voorbij het casino aan, ja. aan de Boulevard. Leuke tent, ja. Die die ja. is ooit door mijn uh, door mijn moeder uh, gedaan, hè? Die zes, die zes waar jij hebt gezeten. De, mijn moeder die heeft dat onder andere uh, gedaan met de oud basketballschijnsrichter Piet Leegwater. Kan ik me nog herinneren dus maar nou, hebben over de jaren negentig. Gaat er als meer een beetje? Uit, uh, badster. Nou ja, zo, Nou ja, min of meer wel. Die Zuidboulevard, daar weet jij meer van, hè? Jaap? Uh, ja, daar weet ik wel wat van. Daar zijn ze natuurlijk al een beetje over aan het koekhappen. Ja. En, uh, zou dat een uh, richting voor, uh, voor fietsers geweest zijn? Weet ik <tomf> niet. Kijk, uh, er is wat uh, ja, rumoer. Dat weet ik. Dat daar het nodig over te doen is. Omdat men wil dat daar ja, voor fietsers een ruimte. Maar men wil dus niet dat die de andere kant op tegen het verkeer inrijden. Eigenlijk. Dat, dat ja. is een beetje het verhaal. Maar inmiddels heeft de provincie zich er ook mee bemoeid. En provincie, ik weet niet of ik het helemaal goed vertel. Maar dat haal me te goede. Maar de provincie die schiet dit plan, het voorlopig ontwerp, af. En uh, nu moeten uh, een aantal partijen... moeten weer helemaal uh, van begin af aan... weer opnieuw beginnen met het hele verhaal. Want anders krijgen ze de subsidie niet... om de opknapbeurs van de Paulus Lood uh, op te knappen. Want ja, ja, ja, uh, de ja, provincie ja. heeft daar een uh, bepaalde stem in... en die zegt van dit ontwerp... Uh, nou ja, is niet in onze ogen het goede ontwerp. En dan krijgen jullie ook die subsidie niet. Zo, uh, zo zit het. Dus vandaar dat ze dus nu weer uh, bij het oorspronkelijke plan en dat ze daar weer uh, moeten gaan sleutelen. Dus wordt nog uh, leuk vanavond uh, ja, als bij de gemeenteraadsvergadering. Hoe snel ze het willen maken, is er überhaupt, zou er überhaupt ruimte zijn om twee richting verkeer? Uh, Um, ja, dan, ja, dan voor kom fiets je weer... Ja. Ja, voor de fiets wel, uh -huh. Maar niet met de Grand Prix, hoor. Nee, <laughs> nee dat dan weer niet. Uh, het nee. het, het, het, het zou wel mooi zijn, de straat is dus ik weer over de Paulus uh, ja, uh, heen aan ja. te leggen. Dan denk je, ja. oh, keer bij, het, uh, hey, bij en, de, en, de Brede en, de, de, de, en dan weer die, terug. Die, die, dat Corandon uh, ja. hotel verhaal is uh, ook nog niet... Uh, daar hebben ze ook weer geen klap op gegeven. Dat vind ik nee, ook wel nee, nee. uh, het Sterker nog, Corandon schijnt zich uh, er ook uit uh, teruggetrokken te hebben. Ja, ja, omdat het allemaal te lang duurt. Kom je weer bij het Sandvorsen probleem? Voordat de paal de grond ingaat, ben je 50 jaar verder. Dus, uh... ja. ja, want op diezelfde plek was ooit een Zwitsers consortium dat daar een hotel, ja, meneer een chalet, kan ik me ja, nog alles van, de... ja. wilde bouwen ja. en toen werden daar wat berekeningen op losgelaten en die uh, die hadden daar wel geresulteerd in behoorlijk wat schade tijdens een storm voor omliggende percelen. Ja. Ja. Ja. dus op basis daarvan is het nooit Doorgegaan. Nee, maar dat, uh, nou ja, daarom heeft Zandvoort altijd moeite met projectontwikkelaars, maar ook met een weerbarstige uh, eigen bevolking die maar uh, de pen in de hand neemt en uh, bij elke bankje wat voor de deur uh, staat dat ze daar bezwaar tegen aan lopen ja, te tekenen. Dus ja, ja da ook dat kun je natuurlijk uh, doordrijven, maar gelukkig kan dat in ons land nog bezwaar aantekenen, los nogmaals van het feit of dat wel of niet iets gaat opleveren. Want dezelfde uh, is ze met het hele windmolenverhaal natuurlijk. Ja, ja. goed. Goed. Ja, nou duidelijk. Duidelijk verhaal? Ja, vind ja. ik wel. Ja. Vind je je... leuk, uh, verder nog wat leuks, jongens. Nou ja, ik heb, ik heb nog wel wat hoor. Uh, daar, daar niet van. Maar uh, uh, ik, ik vraag me af hoe ze in Nijmegen nu uh, gekleed zijn. In Nijmegen. Maar waarschijnlijk zo. Nou ja, nou, ja, dat kan. Maar Gaat goed het door? Uh. Ik heb geen idee. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Daar heb ik me nog niet helemaal in. Maar uh, zijn jullie nieuwsgierig hoe die mensen erbij lopen? In? Nee, het interesseert me nee, nee. helemaal geen heet. Nee, echt niet? Nou nee. net... ah, ja, goed. Ik, ja. Uh, kijk, er zijn namelijk uh, in de buurt van Nijmegen uh, huizen geïsoleerd met oude spijkerbroeken. Wist je dat? Ook dat interesseert me. Nee, geen nee. Nou nee, oh ja dus goed, als je, je uh, nog een keer je spijkerbroek af wil staan, ja. kan je me naar Nijmegen sturen, Kijk, want daar weten ze er wel het al... mee in, in dat opzicht. Dus nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, het kan me niet, kan me niet beroeren. Kan je het niet beroeren? Nee, Dat dus is wel, wel erg duurzaam uh, bedacht eerlijk gezegd, ja. zoiets. Mijn buren zijn uh, hun huis aan het isoleren. Doen ze dat ook met spijkerbroek of niet? Nou, volgens mij niet. Ja, ik ben sowieso niet aan het isoleren, want ik geloof er niet zo in. Maar, uh... Je moet dat isoleren. Ja, ja, ja daar ja. hebben ze een misselijk ja. voor. Nee. Uh, isoleren. Ja, het beest, isoleren. Die paar dennenbomen in de tuin kunnen weghalen. Die ervoor zorgen dat wij uh, twintig keer per jaar de ladder op moeten om onze dak te legen. Ja, maar ja dat, is, dat is nou eenmaal zo. Ja, maar die bomen zorgen er ook voor dat het een beetje koel blijft bij jou in de tuin. Ja, maar daar hadden had we ook wat andere bomen misschien voor. Maar je weet het vaak niet. Kort. Nee. Hey. Uh, uh, muziek dan maar weer, Muziek dan maar weer. Nou, lijkt Frank. mij een goed Dank, ben je er ook klaar voor? Ja, absoluut. Goed zo. Zing even mee. <laughs> ah... Wel oh, een van mijn favoriete beentjes uh, hoor. De Eagles en Take It to the Limit. Bij, uh, bij ZFM. Het is uh, bijna half twaalf, dames en heren. Sterker nog, het is half twaalf. Bijna half twaalf. Uh, nee, het is bijna half, half, twaalf, half, twaalf, half. twaalf. Twee voor half twaalf. Oh, he. uh, ja, heb je uh, uh, de klok weer teruggezet? Ja, natuurlijk heb ik weer goed de klok weer teruggezet. Als ze Tino het niet doet, doe ik het wel. Ja. Ja. ja. ja. <laughs> ja normaal doet het uit al. Ja. ja. Ja, de Vereniging Zandvoort tegen geluidsoverdag start in samenwerking ja. met de gemeente Zandvoort een spandoekenactie om geluidsovertreders te attenderen op een ongewenst gedrag. De spandoeken zijn zichtbaar in de periode van hemelvaart tot en met Pinksteren. Ze zijn dus weer weg. Nou, dan denk ik van. is dat lekker, Frank, of niet? Dat is zeker lekker, gé. Hoe bedoel je? Gela uh, een beetje. Uh, yeah, met nou, een, af, een af, een een het, af en toe is het wel een beetje over de top hoor. Want die motor nou ja, redders, uh, ja. Het dus, dus, mooi weer. Uh, ja, er ja. schijnt ook in de een of andere Mercedes rond te rijden. Die, uh, die heeft ook iets uh, met zijn uitlaten uh, volgens mij gedaan. Uh, want, uh, Ik denk, die, die mensen zijn. Nou ja, als je ziet af en toe wat er door de halterstraat... hoe hard ze rijden. Ja, ja, Levensgevaarlijk. Als er iemand overstijgt, ben je dood. Maar ja, dat is net zoiets... die hele 30-kilometer-zone die is uh, ingesteld. Is. Het, is, het wordt niet gehandhaafd. Nee, het wordt niet gehandhaafd. Nou ja, ik zou... Afsluiten die overal neerzetten. Ik zou overal neerzetten. Ja, gewoon ja. afsluiten die hele halve straat. Nee, nee, natuurlijk nee, wel. Dat is voor de, die paar middenstanders die er nog zitten. Geen vrolijke boel. Ja, maar wat moet je dan? Uh, moet je dan uh, de hardrijder... Ja, maar ze moeten eens ophouden... het paard achter de wagen te spannen. Gaan we gewoon adequate maatregelen nemen... die er echt zijn... En gewoon forse uh, sancties, dan moet jij eens kijken wat er gebeurt. Want dus, op, uh, is uh, ja, dus op elke straatlantaar gewoon een uh, cameraatje neerzetten. Ja. ja, bekeuren maar. Gewoon een 500 uur achteruit uh, ja. met een bekeuring. 30 kilometer, 30 kilometer. Ja. Ja. ja. En uh, weet je, dat, dat is zo eenvoudig. Kan het zijn? Ja. Nou, Frank, en waarom ga jij niet uh, in de, in de politiek, gemeenteraad? Ja. Nee, dat ik niet met ambtenaren van gedachten kan wisselen. Waarom <lacht> niet? Dat Dan moet je gewoon je best doen. Nee, dat je kan me. wel nee, wat. Want je, je hebt mensen en <lacht> <lacht> Nee, Maar echt, als je nou zo'n Rutte ook wordt... een heel even stukje politiek, <lacht> ja. weet je. Ja. Een, een ambtenaar die kan een uur lullen... zonder inhoudelijk ook maar iets mee te delen. Dat is op zich ook een kunst. Ja, en Rutte is er ook briljant in. Ja. ja. Weet je, en, en de echte politicus, puur zo, een goed politicus... je kan het met hem eens zijn of niet. Maar het is wel, uh, Geert Wilders ook, je kan het met hem eens zijn of niet... maar het zijn natuurlijk wel debaters, het zijn goede politici. Ja. En uh, het is niet altijd gezegd dat je als goed politicus of als goed mens... Uh, kan converseren met een politicus. Want het is vaak. Nou, een... uh, het doet, ja, me, het doet, mij, een... het doet uh, mij denken aan. Cole Adriaanse met een uitspraak. Een goede voetballer of een goede ruiter is een, niet een goede jockey. Of zoiets. Een goed paard is nooit een goed jockey. Ja, zoiets, maakt in ieder geval. Nee, je moet het wel dan goed zeggen. Ja, nou ja, goed. Uh, Altijd hetzelfde. Ja, met maar <laughs> Hé hey jongens, uh, 100 jaar zeeweg. Ach, ja. 100 jaar. Ja. De eerste vierbaans autoweg door de duinen ja. uh, in Europa. Ja, fantastisch. Mooi, ja, dat ja. vind ik wel een... Uh, dat, is, dat is dan toch wel ja, weer... Uh, een wetenswaardigheid. Nu zijn ja. er wel uh, een aantal hele nare dingen onlangs gebeurd uh, op de zeeweg. Het is wel heel sneu en tri. Ja, dat is uh, helaas uh, van alle tijden G. Maar ja. je zei het net zelf al, de zeeweg is natuurlijk voor mensen die hun voertuig beheersen... een briljante baan om ja. daar eens eventjes lekker wat curbstones te pakken. Ja, en, de de, uh, de apex, met, apex, apex. Ja, met 180 bepaalde bochten te nemen. Ja. Ja. En dat kan, maar je moet natuurlijk wel de weg kennen... Ja. en, en je, je, je voertuig kunnen beheersen, ah, Dat kom je een aardig eind. Zit, daar is de weg niet voor bedoeld natuurlijk. Nee, nee. Maar uh, als een van de twee toegangswegen naar ons fijne dorp vind ik de zeeweg toch wel... Uh, ja. um, ik ja, we promoten het niet, maar ik moet je zeggen... er zit altijd zo'n heerlijke bocht ergens in even voorbij de Bokkertorners, dus dan kom je eruit. Ja. Ga je eigenlijk zo'n zo kuiltje ja. door en dan gaat hij omhoog. Juist. Die. En, en dan, ja, als je, daar je beetje, als je daar een beetje leuk doorheen... Ja. Ja, dan uh, heb je een beetje het idee dat je op een uh, circuit zit. Ja, Ga het gaat nou niet zelf doen, mensen. Dat, nee, uh, nee, don't try this at home. Ja, precies. Ik had ooit het genoegen <laughs> met uh, Jan Lammers... in zijn toenmalige Renault Alpine over de zeeweg te rijden. <laughs> ja, dat en uh, dat ging ook met 180... Uh, nee, dat doet Jan niet. Stukjes nou, 200 kilometer Nee, zo is Jan niet. Nou, Jan is niet braaf geweest in het verleden. Nee, hoor. maar weet je, dat is wel iemand die zijn voertuig beheerst. Ja, en ik precies. Ook absoluut zat ik daar uh, ontspannen ja. bij. En ja. niet om, om, om enige tijd het uh, gevoel had. Ah. Uh, Jan heeft uh, wel eens meer stunts uitgehaald uh, uh, in het uh, verleden. Uh, door uh, ja, is uh, een grote achtervolging uh, geweest uh, met die op, en diezelfde Alpine Renault. Dus, uh, is dat zo? Uh, ja. ja. Bij Schiphol uh, nou 200 ja. kilometer per uur uh, reed hij uh, <laughs> Ja, dat fantastisch, ja. Ja, zijn geen. Ja. Dat zijn dingen uit het verleden, maar uh, beginnen we er maar niet meer over. Want het is, het is achter hier. Uh, ja, dus er is een beetje balorigheid. Ja, dat, dat, natuurlijk. Op. Dat was toen. En ja. uh, nu, is, nu, doet, nu doen ze dat niet meer. Nee, nee, dat ja. heeft gewoon puur te maken dat, uh, dat je met. Verstand. Wij hebben toch ook met bromfietsen wel rare dingen gedaan. Tuurlijk! tuurlijk. Ja, tuurlijk. zeker. Dank. Ja, ja zeker. Ah, <laughs> oh, ja. had een uh, mobilet, wie ja. heette hem niet? De grijze mobilette EEG. Met een dubbele Delotto? Met een Delotto erop van 18 mm. En op een gegeven moment uh, kon hij daar niet alleen vol gas mee door de straat, maar ook vol gas mee over de stoep. <laughs> zo kon het gebeuren dat hij daar. Voor uh, slagerijen, Kees Schreiber. <laughs> ja, maar... Vol gas voorbij reed. Als er iemand die zaak was uitgekomen... dan, dan <tie> hadden we het niet meer kunnen naar vertellen. Uh, geweest, en we hadden maar. het net over de haltestraat... dat je er niet oh. zo hard moest rijden. Maar goed, ja. uh, nog nee, even. Maar, weet je, als je als een jong mens... De, late, laten we eerlijk zijn, Jaap... de prefrontale cortex in het menselijk brein... is pas volgroeid op je vijf of zesentwintigste levensjaar... Nou, en bij mij past, duurde het nog langer. <tie> word je geacht om rationele beslissingen te kunnen nemen. En alles voor die tijd, <tie> ja. dan kan het wel eens... Maar uh, over, die, over die brommers, daar heb ik ook nog wel een verhaal over. Want ik heb een voormalige zwaar en de voormalige uh, circuitspeaker Rob Petersen... die waren uh, ja, maar goed bevriend vroeger. En die kwamen een keer ergens uit Halen. En ze hadden zo'n zo poeg met zo'n hoogstuur. Weet ja. je. En dan komen ze aanrijden over, de, over dat fietspad bij de Zandvoortslaan. En ze rijden zo die bocht door. En ze komen bij Nieuw Unicum vol gas. Hè. En ja. ineens komt er aan de andere kant van, van hun... Hè, precies op hetzelfde fietspad... komt er een gast met een bed... Vanuit Nieuw nieuwe Unicum aan zitten. Oh. En ze denken: wat is dit nou? Ja. dat was een gast met een bed die kwam er vandaan. Vol in de ijzer, jordaan. Echt. Goed. Ja, dat is toch een. Hoe zou je dat dan moeten omschrijven? Dat was natuurlijk ja, een bizar zoiets, ongeluk. Maar dat ja. Was, ja, goed, het ging allemaal goed. Ja. Maar, maar sta je raar te kijken als je daar die bocht om komt bij het Boekeniersnest of uh, he, tegenwoordig ja. die Japanen daar. Daar gebeurde het. Ja, dat Japaner. je ineens raar te kijken dat er een gast met een bed in een de, ho de hoek om komt zeilen. Dus, ja, ja dat zijn voor die wat, dingen, wat is de Japaner heen? eigenlijk voor een tent, jongens? Dat uh, je een was uh, is <laughs> <laughs> nou Jij zegt het heet hoge woord is eruit, die mens. Sushi. <laughs> Daar wordt tonijn gewacht. <laughs> een tonijn gewacht. Geen konijn, toneigen, nee, geen maar, maar tonijn. Ja, ik Dit heb was... er nog nooit een klant gezien. <laughs> nee. nee, precies. Het zit al honderd jaar. Maar het... Ja, knap hè? Ja. ja, vind ik wel knap. Om gewoon ja, tonijn... als het, uh, onder de zaken, radar blijven. ...onder de radar blijven. Ja, nou ja, ja goed, dat, uh, dat wordt voor sommigen... Zal ik uh, nog even mijn uh, K-nummer er even tussendoor ja, okay, plakken? Dat ja. dat nog. Ah, nou, ja. Ik gooi je er even in. tussendoor. Uh. Ja. Frank, we gaan even een kopje koffie halen. Ja. <laughs> met een jingle, ja. Dat is een goed idee. Met een jingle, ja? Ja, met een jingle. Altijd met een jingle. En ja, dat, heel uh, goed. goed. Mensen, Dat gaat zo.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 over vertellen. De, de, de dame in kwestie die, uh, stellen, die ja. komt uit de, de hoofdstad. Uh, en Ze heet Noah Lorin. En de man die je op het uh, nummer hoorde heet Benjamin Froh, en Die hebben we ooit hier in deze studio uh, Daar hoor je niks van hè? Nee, nee, nee, nee, dat weet ik. Als je dat zo ja, luistert nee, hoor je nee, niet nou, dat je nee, hier, hier geweest En ik weet uh, sowieso uh, dat er één iemand dit een fantastisch nummer vindt. En dat is Walter Sands. Want uh, die houdt van dit soort nummers. Dus, maar goed. Leg dan even uit wie Walter Sands Walter Sands is, Sands is de voormalig programmeleider hier geweest en hij heeft Juist. ook uh, nog uh, een radioprogramma op de donderdagochtend en vrijdagmiddag gedaan. Oh. En hij heeft foto-expositie. Walter? Ja, Walter. Dat is Walter gedagzegger. En hij is nu uh, uh, uh, voorlichter voor... bij, uh, bij de gemeente Zandvoort uh, de is, uh, ja, voor het college van uh, burgemeester en ja. wethouders. Hij is dus ook de woordvoerder voor de burgemeester hier ja. in dit dorp. Ja, dat klopt. Nou, doet hij met of, uh, verf overigens? Ja, ja maar dan er weten we het in ieder geval. Weet je, ja, ja, ja. Anders wordt het zo... Een showtje waarvan je denkt... Van, uh, ja, waar waar gaat dit over? het over? Ja, dat is, ja, het is wel het wel leuk he? nieuws. Welke he? krant heb jij? ja lees je een krant? Als ik nog wel eens... Tussen 9 en 10... Als ik tussen 9 en 10 nog wel eens een kopje koffie ergens drink... dan wil ik hem nog wel eens even gebruiken in de krant. Dat is het meestal een Havensdablot of de maar je hebt niet uh, vorige week gelezen in de rolbode... over die vrouw die was uh, bevallen van een uh, tienling. Ach, ja. Al dus ja, het verhaal. Ik heb wel iets van meegekregen, ja. Deze vrouw, en dat staat hier ook uh, gelardeerd met een fotootje. Ze ziet eruit alsof ze bij Sari een hele rijstafel heeft besteld... <lacht> en er eentje en heeft opgegeten, maar ook de tafel heeft opgegeten. <lacht> dus in dat opzicht zou je zeggen... die mevrouw, de foto zou zomaar zwanger kunnen zijn geweest... van een tienling... Maar waar is niet dat zij nu is opgenomen in een psychiatrische afdeling? En het ministerie, wat zich er tegenaan heeft bemoeid, haalt zelfs uit naar de krant die dit heeft gepubliceerd. Want de Zuid-Afrikaanse vrouw die begin deze maand voor een internationale mediarail zorgde. nadat ze beweerde te zijn bevallen van een superzeldzame tienling... lijkt opgenomen in de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. voor een beoordeling van haar geestelijke gezondheid. Rits. En bevestigde haar advocaat tegen de diverse landelijke media. Want ja, een persbericht. En die gezondheid, de, ze trekken dus het bestaan van deze tien baby's in twijfel. He, want er zegt ook iemand terecht, het kan niet zo zijn dat er tien of acht baby's worden geboren... en dat er geen bewijs van hun verblijfplaats of bestaan kan worden vastgesteld. En ook is er bij die vrouw geen kupluiers uh, uh, bij het vuil <lacht> gezien. Dus dat uh, ah, denk ik toch dan, wel. Dan sluit dit er wel een beetje op aan, eerlijk gezegd. He, een vrouw zegt dat artsen haar baarmoeder verwijderen en geslachtsdeel hebben... dichtgehecht zonder toestemming. Dus dat... Uh, ja, nou ja. Zegt ook eigenlijk wel genoeg. Ge, maar geslachtsdeel hebben verbeterd? Ja, nou, ja dat, dat, een vrouw die werd geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtdelen. Zegt dat haar artsen bij de geboorte hebben besloten dat ze een jongen was? Punt. Okay, ja, Geen discussie, de... einde oefening. Nou, nee, want dat, het is, dat is op het ogenblik wel weer een heel belangrijk item, hè, Jaap? Die hele gender. Uh ja die vrouw gezien die uh, in de, bij de Olympische Spelen die gaat eens gewicht heffen ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja heb ik gehoord ja pittig dingetje is een pittig dingetje ja is ja. ja. ja, zomaar dat, dat hoe noem je het? die had er in je nek krijgen als ze kwaad is nou ja dat is dus nu het verhaal deze deze man die is vrouw geworden maar die zou volgens mensen nog wel over de mannelijkheid, de fysieke capaciteiten ah, Ja, Jawel, maar er zijn, er, zijn om, wel, er zijn wel regels voor, de, um, um, um, voor het meedoen van, van de ja. uh, Olympische Spelen. En daar, daar heeft ze uh, um, uh, die, die, die ja. uh, goed gedaan. Al die regels ja, heeft ze goed gedaan. Dus is, ja, uiteindelijk uh, mag ze, naar mijn mening, gewoon meedoen. Ja, joh, ik... Vind het. Uh, niet? Ik, ik vind het, is het ook. Toch leuk. Ja, dat is ook dat is ja. zo leuk. Ja. Ik vind het ook zo, mensen, zo leuk. Laat dat mensen gewoon ook wat optillen. <laughs> <laughs> dat is toch leuk. Er <laughs> <laughs> is eerste een televent geweest en nu een vrouw. Nou ja, prima. Er zijn ja. ook sterke vrouwen. <laughs> sterk sterk staat je vrouw. <laughs> Zet hier zet ik ja, ja? ja, maar over, Ja, gewoon weer over, want ik denk de dat door. het weer helemaal nergens over gaat hier. GELACH <laughs> She's 90, 90, just letting it all hang out. Oh, oh, she's a brick house. I Like Lady Stack, that's a fact. I ain't holding nothing back. Oh, she's a brick house. Round it together, everybody knows. This is how the story Rikhouz, dames en heren. Ja, ja. om even leuk, ergens leuker. van bij te komen van, uh, van het uh, nodige. Dus, uh... ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ah, ja oh, hij staat nog open, maar ik moet hem even dichtzetten. Dat moet je zeker. Maar Marvin mag er altijd even tussendoor. Zeg, was Marvin gay? Nee. Oh. <laughs> was Harry <Tauw> gay? Oké. Okay. <laughs> Oh, dit is wel een leuke top 10 uh, Wat die ik uh, voor straks heb. Ach, oh, de tien ja, ja. oudste vlieg, vliegmaatschappijen die nog steeds vliegen, dat weet jij. Oh, ja. Nou, ja. Frank is daar heel goed in namelijk, want die komt bij de KLM vandaan. Want weet jij hoe, uh, dat weten veel mensen niet, denk ik. Hoe, hoe heette de luchthaven voordat die John F. Kennedy Airport heette? Oeh! Manhattan? Idlewild. Idle, oh. Idlewild? Idlewild, ja. En waar staat dat voor, Frank? Ik denk dat dat gewoon een naam is. Een naam, uh, naam van Billy van, Idlewild. Ja, Idlewild. <laughs> ja, Billy Idol Billy Idol ja, ja, Toen JFK overleed. Ja. Daarna ze dus omgedoopt. In, of voor zijn overlijden misschien op dat. weet ik dan weer niet. Nou, volgens zo. Uh, daarna ja, toch. Je dan weet dan. het niet, hè? Nee. Je weet het vaak nee. Vaak kan je het ook niet weten. Nee. Of zeg ik nu hele verkeerde dingen? Nee, zeker niet. Leuk. Leuk, jongens. Heeft, uh, Jaap, heb jij nog wat? Uh, heb ik nog wat? Ja. Ja, nou ja, eigenlijk uh, niks. Ik, uh, nee, ik, uh, nee, er komt een pop-up museum in het raad. Ja, daar is nogal over wat uh, te doen geweest. Want er is er al één die heeft zich er weer uit uh, teruggetrokken. En dat is datgene met dat plaatje met die auto's. Pop-up museum? Ja. Plaatje met die auto's? Ja, die, diegene die met die autoverzameling, die komt niet. Die uh, heeft zich er weer uit uh, teruggetrokken. Ferrie Verbrugge? Ja. ja. Ja. Van Pole Position? Ja. Die heeft, zijn, die, heeft uit, ja, die heeft zijn materiaal er weer uit. Ja, die materiaal weer uit gehaald. Denk aan kinderauto's, schaammodellen en ja. historische regelaars. Waar, waarom is dat? Um, ja, dan moet ik even voorzichtig zijn. Maar uh, er, is, ja, er, is het nodige, er is weer het nodige concool geweest. Uh, van uh, ja, Het raadhuis wordt dan wel, wel gebruikt... Uh, als we mogelijkerwijs weer uh, een eigen worden. met een eigen ambtelijke organisatie. En dan kunnen we, kunnen we die autotjes niet hebben. Dus dat... Nou, ja, er zit wel wat in, natuurlijk. Ja, ja, goed. Denk ik. Maar ja, eh, voorlopig zitten, heb je die ruimte. En dan denk ik. zet er dan iets in. Ja. En, zet, uh, en ga dan niet uh, lopen niks. Uh, en uh, doe er niks mee, bij wijze van spreken. Ja. Want uh, dat, dat, dat, dat snijdt ook geen hout, met denk met ik dan. Zo'n klein. Iets, dat is toch weer maar beetje een beetje voor beetje een het een voor een ja, uh, voor een beetje uh, een beetje een het een beetje een met die dingen een op het uh, passage staan hè. er een ook mensen beetje uh, een beetje ja. een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Zoiets zou je daar ook uh, kunnen doen. En dan denk ik, ja, dan gaan we weer wat een beetje nou, wat, lopen, lopen, lopen zeuren over, over dingetjes. En, wat me nou enorm uh, verbaast, is dat uh, er nog niks over het Watertorenplein is. Uh, duid, duid, nee, geen duidelijkheid nee, is. Wonderlijk. Wonderlijk. En dan staat er een bord met, uh, dat je kan inschrijven. Nou, dat heb ik gedaan. Ik denk, dat vind ik leuk. Ik heb ja, inmiddels een ander huis gekocht. <laughs> maar ik uh, denk, van nou, ik zou, dat vind ik wel een leuke plek, weet je wel? En, en uh, ja. ik zou daar best wel. Uh, maar gezien het feit waar jij nou zit... denk ik dat jij niet zo 1, 2, 3 meer terug wil gaan naar het Watertorenplein... als jij de slager ja, aan de, de overkant op zit met een touwtje ernaartoe. En, nee, en, zeker niet. Maar nee, dat, heeft, dat, dat heeft hier niks mee te maken. Maar <laughs> ik heb er nooit één reactie gehad van die website. Van van die, van die nee, en ik denk, wat is dit nou voor een idioterie? Mm, dat, nou. uh, kijk, ze willen sociale huurwoningen doen, betaalbare koopwoningen... middeldure koopwoningen en koopwoningen in het hoger segment. Nou, dat is best een heel goed plan. Een springtouw, uh, springtouw, uh, springtouw, springtij. <laughs> als je uh, het uh, hele mooie woordgrap. <laughs> Ja, ja precies. <laughs> samen, met, uh, samen met een aantal anderen ga, zijn mee bezig, maar ja, die zijn natuurlijk een enorm, enorm ruzie aan het maken de hele dag. Ja. En, uh, ja, en, uh, Je moet er ook niet lopen maar voor, als het raam overstaat voor, dus Vooralsnog gebeurt er niks. <laughs> nee. ja, als het plan voor het Waterlo Watertorenplein blijft, <laughs> kunnen omwoningen en belangstellingen hierover geïnformeerd uh, ge uh, ge worden. Het is gelegenheid om te reageren op het plan. Eventuele wensen aan te geven en vragen dus te kunnen stellen. Maar dat is. Ja, wat... Ik zeg het goed hoor. Waterloo. Ja, uh, wat uh... Als alles volgens planning verloopt, kan in 2021 streep. 2022 een start worden gemaakt bij nou, de bouw. maak nou, nou maar 2041, 42 van, ik hè, denk het niet... ik eerlijk gezegd. Dus uh, voordat uh, voor, uh, voor het zover is. Ja, het is toch wel zonde. Maar ik je, bedoel... Ja, als je duur. de watertoren ziet, jongen, het ziet er, het ziet er niet uit. Nee. nee, het wordt er ook niet beter op Het natuurlijk. wordt er niet beter op. Want het zou mij niet verbazen als we een keer bij een heftige storm... Ja, dat er wat naar beneden komt. Dat gewoon zo'n deel van de gevel in nou, één keer naar beneden flikkert. Maar nou, zou ik je vertellen, waar de uh, slagerij de halte zit... Ja. dat is ook zo'n oud pandje... Ja. En uh, dat is recht tegenover waar ik woon. Ja. Dus ik kijk daarop. Ik heb er een foto van gemaakt. Er staat een leeuw boven. Ik moest ik aan denken, want ze waren het vorige week aan het schilderen. Ja, dat, de... komt hm. door, dat komt door mij. Okay. Want er staat een leeuw boven. En die, uh, die leeuw staat op een sokkel. En die sokkel werd uh, vastgehouden door een metalen band. Hm. En die metalen band was helemaal doorgerot. Okay. Uh, de voegen waren eruit. Uh, ja. Dus ik, ben, ik heb een foto gemaakt. En doorgestuurd naar Joey, de, de, de, de, de slager... En gezegd van naar nou, toegezegd. Ik, ik zei: Nou, ik zou. Je moet wel reageren, weet je wel. Anders, als het ding straks naar beneden komt, ja. dan heb je dus echt een probleem. Ja. En gelukkig net voordat. Maar die... is hij de eigenaar van het pand? Nee, hij is niet de eigenaar. Nee, nee dat is allemaal eigenaar. En dus hij zei: Nou, dankjewel dat je dat gedaan hebt. Ik stuur het door. En die hebben adequaat gereageerd. Dus het werd meteen. Ja. Hebben ze dat uh, aangepakt. En uh, de voegen opnieuw gedaan. Ja. Een nieuwe uh, uh, metalen band om ja, die sokkel nou, heen. En goed bezig en, Nou, dat, en dan zie je opeens dat wanneer dat gedaan wordt... Dan dus zijn ze een dag bij bezig met ja. drieën. Nou, ja, ja dat, natuurlijk kost het wat. Maar ja. het is wel het, het resultaat. Ja, het leed is, is niet overzien als de dat nee. ding op een gegeven moment Nee, natuurlijk. Nou, als het ja. op iemand uh, valt, ja. En, ja, dan kan je echt lachen. Ja. En... Uh, maar het was echt uh, het was serieus nodig. Ja, ik ook. moest er meteen aan denken. Ja. Ja, maar het, water, ja. het Watertorenplein gaat zijn Waterloo krijgen. Als, uh, met die Waterloo, uh, want dat uh, noemde hij ook uh, in het hele verhaal. Maar je hebt daar ook weer een nou, liedje van gemaakt. Ja, Waterlooplein. Oh, oh. <laughs> Top 10 uh, van de, de, de oudste. Ja, ja, ja, ja. <laughs> de, de, ja, oudste. ja. de oudste. De oudste. Wie is nou de oudste? Ja, jij denk ik. Ja. Ja, ja, jij hier, hier met de hier, wel, hier wel. ja we ja. Uh, kijken naar. Een, oh ja, ik heb een leuk liedje voor jullie, jongen. Oh. En, uh, Harry Nielsen ken jij, hè? Harry Nielsen. Is ja, dat een broer zanger. van Brigitte? Nee, nee. Oh. Nee, mocht hij willen. Harry Nielsen ja. was de zanger, die was knettergek. Ja. En die maakte zulke verschrikkelijke mooie liedjes. En uh, er zit nu in, in een, volgens mij, in een Campina-reclame. Ach. Met het jongetje, kleine jongetje. Oh. Heel mooi, prachtig nummer. En uh, zal ik even kijken of ik hem heb? Ja. Even kijken. Heb je hem? Nou, ho, ho. Meteen. <laughs> Harry. <laughs> ja, het is live radio, lieve mensen. Kan nog wel show. Harry Nielsen. En het leukste uh, is uh, Everybody's Talking, met een Cowboy heeft hij gemaakt. Ken je dat niet meer? Nou, ik weet niet. Midnight Cowboy, ken toch? dat wel? Ja, Midnight Cowboy. Jongens, moet ik nou alles Was dat niet met John Voight in de hoofdrol? Ja, heel goed, heel goed. Ken is mijn klassiekers dan? Everybody's Talking. Ja, oké. Oh ja, dat nummer ken ik, ja. Coconut. Coconut. Even kijken hoor, ik zit even te kijken of ik dat nummer kan vinden. En hoe heet het, was een hele grote fan van Harry Nielsen. John Lennon. Ach, ja, mm. Even kijken, hier moet hij wel tussen zitten. Spaceman is van hem. Hij heeft hele mooie liedjes gemaakt. Maar goed, we gaan... Uh... Nou ja, lullig maar vol. We gaan het ook <laughs> Ja, maar gaan we het of over hebben over, over ooit wat wordt op de rotonde. En, want het, het, het deel van het Fafo'sje plein... Hm? Oh, we gaan het is, weer eens even ook er, al, ja. is ook al helemaal goed deels ontruimd. Volgens mij zit er nog wat antikraak misschien. Of nog een enkele bewoner. Uh, maar het is goed deel. Je hebt legal, het, uh, over het gedeelte tussen de, de rotonde en het gedeelte van de Engelbertstraat. Die, dat, dat gedeelte, ja, ja. dat is ontruimd. Ja, ja. Dat, dat is antikraak wat er zit. Ja. Maar dat staat dus ook op de nominatie om gesloten te worden? Om gesloopt te worden, worden ja. Ja, nou, als dat, en als dat uh, voortvarendheid gaat ja, over het uh, uh, ja, watertorenproject... dan, uh, ja. dan uh, ziet het er over vijf jaar helemaal niet meer uit... maar staat het er nog steeds. Ja, kennelijk ja, ken is ik wel. wel uh, bizar, de slagvaardigheid. Ik, ik zit uh, Gerren weer ja, aan het kijken. Van, hij is ingedut, laat hem maar even. Hij, <laughs> dit is hem, jongens. Ach... Nou, die kunnen we wel uh, draaien tot aan het uh, einde. Uh... Ja, dat is mooi gepolen. Oh, uh, dit jaar natuurlijk. Zijn we de volgende week weer? Ja, natuurlijk. Zijn we de volgende week weer? He, ik. Uh... Net Net niet niet dag! dag. Doei doei! He came to the world in the usual way. But there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. And he was talking for a new way.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 Limited. I'm gonna be like him, yeah. You know, I'm gonna be like him. And the cats in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man. Just had to say, son, I'm proud of you, didn't you sit for a while? He shook his head and they said with a smile, what I'd really like, dad, is the bar of the car keys, see you later, can I have